En dan is er nog AWB Verkeersinformatie. Op de A10, de ring van Amsterdam, vanaf de Nieuwe Meer richting het Koemplein. Er staat tussen afrit Eijmuiden en Knoop het Koemplein 2 kilometer door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. En dat is de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN. Lust. Lust. Ze rijden Voordat ik hier naartoe reed, werd ik even helemaal opgeslokt... door wat er op dit moment te zien is op Veronica. En dan moet je natuurlijk niet nu gaan kijken. Want je moet lekker blijven luisteren. Maar ik keek daar naar de eerste twee films, of gedeeltes daarvan... van The Matrix. En, uh, nou ja, prachtig uh, spektakel, die, uh, die film. Maar waar die film echt over gaat... heeft wel iets te maken met het onderwerp van Vannacht in Lus. Want uh, los van prachtige vechtscènes en technische hoogstandjes... gaat The Matrix vooral over hoe vrij ben je als mens. Leef je in vrijheid, of leef je met de illusie van vrijheid, de matrix? Nou, daar hoeven we niet diep op in te gaan. Maar ik dacht, nou, eigenlijk gaan we het vannacht daarover hebben. Want vannacht wil ik met je praten in lust over vrije partnerkeuze. Misschien dat je denkt, vrije partnerkeuze, anno 2011 in Nederland, jongen. Waar hebben we het over? Dat is niet eens een onderwerp. Nou, dat het een onderwerp is, dat blijkt uit het feit dat afgelopen donderdag... een landelijke campagne is gestart hier in Nederland. Onder de noemer Your Right to Choose. Waarop jongeren waarin jongeren uh, worden gewezen op het feit dat ze zelf hun partner mogen kiezen. En dat je daar compleet vrij in mag zijn. Dus de vraag die ik meteen jouw kant op slinger is... hoe vrij ben jij in het kiezen van je partner? Of word je vooral beïnvloed door je vrienden, door je familie, uh, door uh, je religie? Hoe werkt dat precies bij jou? Daar wil ik het vannacht met je over hebben. Hoe vrij voel jij je in het kiezen van je partner? Nou, ik heb uh, een aantal leuke belletjes gepland. En straks schakelen we over naar Boyd's Bar... waar mijn BNN-vrienden over het onderwerp praten. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel fijne en goede muziek klaarstaan. Onder andere muziek van de man die niet alleen fantastisch kan zingen... Uh, en ook nog als jurylid in uh, de Amerikaanse versie van The Voice optreedt... maar nu ook zijn eigen talkshow krijgt. Die talkshow gaat heten CeeLo Green A Talking to Strangers. En in die talkshow gaat hij praten met jonge, uh, hippe artiesten... over um, hun muziek, hun inspiratie, hoe ze op een podium staan. Dus eigenlijk een beetje het verlengde van wat hij doet in The Voice... Nou, vanaf 22 juni is dat te zien in Amerika. Ik denk niet dat we dat in Nederland te zien krijgen. Je weet het niet. Ik kan natuurlijk altijd even op internet kijken. Maar gelukkig kunnen wij wel genieten hier in Nederland van zijn fantastische platen. Zoals bijvoorbeeld deze, Bright Lights, Bigger City. Bigger City. Als ik deze plaats hoor, denk ik... ja, ik wil daar meer. Ik ga verhuizen en in New York wonen. En elke nacht daar op straat lopen. En genieten van de Bright Lights in die hele grote stad. Maar Amsterdam doet het ook goed, hoor. Lekker op het fietsje, midden in de nacht, hartstikke goed. Vannacht hebben we het over vrije partnerkeuze. Hoe vrij zijn we anno 2011 hier in Nederland? En ja... Hoe komt het eigenlijk dat de ene persoon vrijer is in zijn keuze... dan de andere persoon? Daar gaan we het vannacht over hebben. En ik kan dat niet alleen doen. Ik moet dat, en dat wil ik ook graag, met jou doen. Als jij een verhaal te delen hebt over uh, of een gedwongen partnerkeuze... uit eerste of uit tweede hand, of een vrije partnerkeuze... Uh, iets wat je met me wilt delen, dan kan je natuurlijk bellen... naar 0800-1121. 0800-1121. Of misschien hoor je wel iets in de Boyd's Bar waar we zo meteen naartoe gaan, waarvan je denkt... nou, daar moet ik even op reageren. En de reden dat ik dat even aan de voorkant erbij zeg... is omdat Jennifer, Leslie, Arco en Evert uh, aan de bar in gesprek zijn. En het is een heftig verhaal van Jennifer... wat de gemoederen een beetje doet opladen. Boys bar. Een Marokkaanse vriendinnetje, die, daar ging ik altijd mee uit. En daar gingen we altijd heel veel uh, gewoon lekker mee stappen en zo. En um, op een gegeven moment was ze verdwenen. Dus toen heb ik heel vaak geprobeerd uh, haar te bellen en zo. En op een gegeven moment nam haar broer op en die zei ze is dood. Ja. Dus oké, okay, ik helemaal natuurlijk uh, verdrietig en zo. En gevraagd, kan ik naar de begrafenis komen? Nee, kan niet, want het is traditioneel Marokkaans, bla. Dus dat kon niet. En toen, een half jaar later of zo, toen werd ik ineens gebeld door haar vanuit Marokko. Oh, creepy. <laughs> Midden in de nacht, dat ze niet dood was. Dus ik, vet weird. Ik dacht echt dat ik droomde. Ze, dus ook ze was niet dood. In Nederland hadden ze doorgegeven overleden. Ja, weet ik eigenlijk niet eens. Maar ja, we hebben toen een beetje besloten om het maar te laten. Omdat we dachten van, dat het eervraak was of iets eh, die richting. En dat we dan zelf ook gevaar zouden lopen. Maar toen belden ze dus op een gegeven moment dat ze in Marokko woont bij een uh, rijke Marokkaan. En uh, dat ze heel gelukkig is. En dat we ons geen zorgen hoefden te maken. En dat ze heel blij is. En dat ze zelf ervoor gekozen had. Maar ja, dat geloven we natuurlijk nog steeds niet. En nu belt ze heel af en toe, midden in de nacht om te vertellen hoe het gaat. Ze heeft een kind. En, uh, maar je hebt nooit doorgevraagd of zo? Ja, ik probeer het altijd wel. Maar als ze belt, dan is het altijd echt zo... vijf minuten, dan moet ze weer hangen, weet je wel. Dus dan probeer ik alleen maar zoveel mogelijk informatie eruit te halen... van hoe het met haar gaat en zo. En oh, ja, nee. ze laat toch niks over los dat het niet haar eigen keuze was. Zo naar ja, maar ze had ook een Nederlands vriendje hier in Nederland die heeft ze gewoon achter moeten laten daarvoor. Op de meerbare school ook wel een meisje inderdaad waar ik een beetje met rotzooi was. Een Marokkaans meisje, maar die was ook inderdaad uh, uitgehuwelijk en het moest allemaal zo moeilijk en, spastisch ja. en uh, ja. Ik had ook op mijn eerste baantje in Amsterdam ook ja heel veel Marokkaanse meisjes. Vooral die Turkse meisjes hadden dat veel minder. Ja. Maar er was ook een Marokkaans meisje en die had ook een Nederlands vriendje echt super chille chick. En op werk was ze ook gewoon helemaal oké. Okay. Maar dan thuis, zij leidde echt een dubbel leven. En dan moest ook een ander meisje, een andere collega van ons heel vaak voor haar kofferen. Dus dan ging ze een weekendje weg met dat vriendje. En dan moesten wij, weet je wel, dan ja. konden we gebeld ja. worden. En dan moesten we ook allemaal zeggen dat ze bij ons was. Of op het toilet. Of weet je, echt super heftig. Oh, nee. Maar ik, ik weet ook niet hoe dat is afgelopen. Want zij was ook uitgehuwelijkt, Maar... Ja. Ja, natuurlijk. Turks ja, ja. met de chatman en klas ook. Ja. Maar er werd dan werd er zo spastisch over gedaan. Die was een keer door een klasgenoot Een jongen was gewoon op de scoot in huis gebracht. Niks aan de hand. Had niet eens gezoen, niet eens een handje vastgehouden. En drama's met de familie. En de ja. neef ging er vermoorden. En, ah, ik ik word er best wel boos van. Ik vind het zo. Dat gezeik, weet je wel. Ja. Dat vind ik zo. Niet ja. meer van deze tijd. Ik vind het zo irritant. En zeker als er niets aan de hand is, weet je. Ja. Drama om niks, weet je. Ja. Heb je nou ligt vier maanden. Ja, maar het en... ligt daar zo, volgens mij, ja, ik weet het ook helemaal niet. Maar volgens mij zo gevoelig dat je, zelfs als je al met iemand gezien wordt, ja, dan precies. kun je alweer de eer voorzien schaden. Ja, ja, maar het werkt ook heel averechts, volgens mij. Ik ken ook een meisje, die had dan een uh, Turks vriendje, geloof ik, of Marokkaans, ik weet niet. En uh, die moest ergens, ergens afspreken om gewoon met elkaar te zijn. Terwijl, ja, wat je zegt, het is gewoon helemaal niet van deze tijd om zo... En het werkt ook alleen maar elkaar tegen. Ja. ja. Dat je... Dat die familie gaat er nooit voor openstaan als het nooit ter sprake komt, denk ik. Nee, en het is gewoon kut voor die meisjes. Want die zitten ook... Net zoals dat meisje waar ik dan mee werkte. Die ziet ons ook allemaal. En weet je wel, die heeft ook ergens ook een heel Hollands leven. Mm. Ja. En wij hebben wel allemaal vriendjes en iedereen is vrij. Ja, super schizofreen. Dus, ja, super heftig. Ja, ja. In plaats van de prins op het witte paard noemt hij zichzelf de zanger op de bruine kameel. Ik heb het over Ben Sanders die je net hoorde met het nummer Dry Your Eyes. Hij vroeg pas geleden zijn Marokkaanse vriendin Soraya ten huwelijk in Marokko. Ging eerst netjes om haar hand vragen. Papa zei gelukkig ja. En uh, nu uh, plannen voor een groot huwelijk dus. Je hoorde net Boyd's bar en daar kwamen even een aantal heftige verhalen voorbij. Onder andere van Jennifer, die vertelde dat de Marokkaanse vriendin van haar was uitgehuwelijkd. En dat uh, haar familie uh, tegen Jennifer zei wanneer zij belde... nee, ze is overleden helaas. En dat Jennifer toen een maanden later werd opgebeld door diezelfde vriendin vanuit Marokko. Die zei, nou, ik woon nu in Marokko samen met de man, maar ik ben helemaal gelukkig. En daar was toen, uh, nou ja, in Boyd's bar een beetje commotie over. Maar ik wil heel graag dat als jij aan het luisteren bent op dit moment... en jij hebt een Marokkaans of Turkse achtergrond... dat je heel even belt en mij wat meer inzicht geeft over hoe dat werkt. Omdat we hebben nu in de Boys Bar dat besproken... maar allemaal uit tweede hand. Nou, ik heb gehoord dit en mijn vriendin heeft dit meegemaakt. Maar ik zou het heel graag uit eerste hand horen. 0800-1121, 0800-1121. Goed, gelukkig wordt er ontzettend lekker en veel gebeld. Ben... En niet Ben Sanders dan, maar evengoed Ben. Goedenacht. Hi. Goedenacht, zijn Ja, ik hoor jou dubbel. Als jij je radio ietsje zachter zet, dan... Uh, Die dan staat ons... helemaal uit. Die staat uh... helemaal uit. Oké. Okay. We hebben het vannacht over vrije partnerkeuze. En dus de andere kant van de medaille gedwongen partnerkeuze. Jij hebt zo je eigen ja. ervaringen. Vertel. Uh, mag, ik, mag ik jou iets zeggen? Tuurlijk. Wat jij net zegt, dat kan je ook gebeuren met andere geloofsovertuigingen. Vertel Ben. Ik ben uh, tien, jaar, tien jaar bezig geweest met een uh, meisje. Ja? En, to en toen moest ik je hoofd worden. Je moest je hoofd worden, omdat je verliefd werd op een vrouw die dat ook was. Ben? Mm -hmm. Ik hoor je met een lichte vertraging. Maar vertel eens hoe dat ging, want je vat het nu samen in één zin. Uh, kun je mij even terugbellen op een of andere manier? Ik kan wel even proberen jou terug te bellen. Dan ga ik heel even een plaatje draaien. Is goed. En dan uh, probeer ik jou terug te bellen. Uh, en, uh, ja. Want je verbinding is niet zat op. Nee, is niet zo oké. Okay. Oké, okay, dan gaan we dat gewoon nog even proberen. Goed dat je het vraagt en dat je niet uh, tegen beter weten in doorpraat en dan mij niet verstaat. Uh, ben, ik ga jou uh, straks uh, terugbellen naar het plaatje. ben uh, heel het benieuwd... Luk, wat... Het lukt luk nou wel, trouwens. Oh, oh ik... ik hoef je nu niet meer terug te bellen. Uh, nee. Wat magisch uh, dit. Oké, okay, Ben. Dan opnieuw je verhaal. Jij werd verliefd op een vrouw. Je hoofd was getuige. En in één keer moest jij je bekeren. Nou, ik ben... Uh, ik, ik heb tien, tien jaar daar een relatie mee gehad. Zij heeft mij drie keer gevraagd of ik met haar wilde trouwen. Maar elke keer kwam dan op een gegeven moment dat, dat gedoe wel weer om de hoek kijken. Je moest je hoofd worden. Oké, okay. en even voor mijn beeldvorming. Wat zou dat voor veranderingen uh, in je leven teweeg brengen? Als je dat nou zou doen, wat zou je dan moeten veranderen? Nou, in elk geval bij jou langs de deur gaan. Je moest, ja, je moest bij mensen langs de deur, daar kennen we ze van. Wat moest er nog meer veranderen in jouw levensstijl? Nou, mijn hele leven staat op zijn aanzas. Je hele leven zou binnenstebuiten worden gekeerd. Ja, echt wel. Oké, okay, en um, zij vroeg dat van jou, zij verlangde dat van jou. Of dat, waren, dat was haar familie, hoe werkte dat dan? Ja, het is maar een hele kleine commune hè? Maar uiteindelijk, uiteindelijk... Uh... Maar mag ik jou iets zeggen? Je mag mij van alles vertellen. Heb jij wel eens heel erg veel van iemand gehouden? Ja, ik denk het wel. Ja. Oké, okay. nou, ik, ik ook van deze. En, en toevallig was zij zo'n ding. Was, was dat een getuigen? En toen Ben, want uiteindelijk moest je dus kiezen Nee, of je toen, helemaal... ja, toen heb ik ge gekozen voor mijn koffer. Ik heb mijn koffer ingepakt en weggewezen. Ik, ik heb eer opgerouwd. Oké. Okay. Ja, weggewezen. Ja, dat, maar, dat, maar jij ziet mij toch niet Mijn koffertje bij jou aan de deur staan? Ja, ik weet het niet. Je zegt, als je zoveel van een vrouw houdt... Heb je het wel overwogen of heb je meteen gedacht van... Nou, nee, ga ik niet doen. Mag ik jou iets zeggen? Jij mag mij van alles zeggen, Ben. Dat vind ik hypocriet. Wat vind je hypocriet? Uh, als ik uh, mijn vrouw moet uh, voor de gek houden. Oké. Okay. Ben, dank voor het bellen. Super dat dank. je even belde met je verhaal. Oké. Okay. En ik hoop dat uh, er nog meer verhalen binnenkomen. We hebben het vannacht over gedwongen partnerkeuze. Um, hoe vrij ben je als mens om te kiezen? En merk je dat je soms minder vrij bent dan dat je dacht dat je was? Ik wil het van je horen. 0800-1121, 0800-1121. The way to your heart, Soul Sister, heb ik klaarstaan. in Lust gaat het over de liefde. En niet zomaar over de liefde, maar de vrije keuze in de liefde. Oftewel, vrije partnerkeuze. En ik denk, ik ga bellen met Laila. Leila moet ik zeggen, van Your Right to Choose. Dat is een organisatie. Eigenlijk is het een landelijke campagne. die als doel heeft jongeren bewust te maken van het onderwerp. Je mag een vrije partnerkeuze hebben. Leila, Goedenacht. Hallo, hi, Sarayda. Lela, een landelijke campagne over partnerkeuze. Ja. Hoe is het idee ontstaan? Uh, het is uh, twee uh, jaar geleden ontstaan... toen wij uh, een landelijke con uh, conferentie organiseerden uh, in Amsterdam... voor uh, professionals, beroepskrachten. En we hadden ook onder andere over uh, huwelijksdwang... en vrije partnerkeuze onder jongeren. En het was heel raar dat in die zaal geen jongeren zaten... Dus uh, toen heb ik gelijk de kans gegrepen om ja, iets ook voor jongeren te gaan ontwikkelen vanuit NoVisie. En zo hebben we vorig jaar ook uh, de jongerenconferentie georganiseerd. En ook de campagne gelanceerd en dat gaan we dit jaar weer doen. De campagne die is afgelopen donderdag uh, van start gegaan. Ik dacht toen ik het zag, nou supergoed, maar is het nog een issue aan 2011? Uh, anno vraag. 2011 moet ik eigenlijk zeggen. Wat? Anno 2011 moet ik zeggen. Oké. Okay. Nog een keer? Eh, uh, nee. Oh. <laughs> ja, ik doe, ik doe hem nog wel. Dat hoeft niet hoor. Radio mag een beetje rommelig zijn. Dat is ook de charme. Ja. Maar ik doe hem nog wel even een keer opnieuw. Uh -huh. Ik zag deze campagne staan. Ik denk, nou, hartstikke goed. Ik ben uh, al voor vrije keuze. Maar ik vroeg me wel meteen af. Vrije partnerkeuze anno 2011. Is dat een issue onder jongeren? Absoluut. Ja, je hoort uh, heel veel jongeren dat ze toch met uh, onvrije partnerkeuze te maken uh, hebben. En dan zou je uh, denken van hè, dat is uh, van, uh, van vroeger of zo. Maar je hoort echt heel veel jongeren, en niet alleen uh, jongeren uit migrantengezinnen, maar ook autochtone jongeren. Dus denk maar bijvoorbeeld aan jongeren in de Bijbelbeeld. Maar ook mm. jongeren bijvoorbeeld in gezinnen met alleen hoogopgeleide. Uh, familieleden, en die moeten dan ook kiezen binnen de elite. Dus uh, het is zeker een issue. Je hebt ook een kleine groep uh, jongeren... die uh, met hele extreme vormen van onvrije partnerkeuze te maken hebben... Dus met huwelijksstroom. Met huwelijksdwang. En jij zegt, je ziet, het veel, uh, in je, in je, je ziet het veel in de omgeving, je ziet het veel in Nederland. Wat zijn dingen waar je inderdaad tegenaan loopt? Je zegt, uh, echt hele extreme vormen zijn huwelijksdwang. Maar hoe werkt het bijvoorbeeld als je uit een gezin komt... Uh, waarin iedereen hoog opgeleid is? Hoe werkt dat ja. dan, die druk, vanaf bijvoorbeeld de ouders? Wat horen die kinderen dan? Nou, ze horen expliciet dat uh, zij uh, later gaan trouwen met ook een uh, universitaire iemand, zeg maar. Maar uh, soms ook tussen de regels weten jongeren heel goed... met wie ze thuis mogen komen en met wie niet. Uh, dus uh, dat het een hoogopgeleid iemand moet zijn. Dat het bijvoorbeeld, laatst hoorde ik van iemand... Hè, het moet een links iemand zijn. Hmm. Iemand die op SP bijvoorbeeld stent. Je oh, hoort okay. van alles. Ook politiek het... uh, gekleurd ja. mag het soms zijn. Ja, of uh, iemand uit je eigen uh, religieuze groep uh, bijvoorbeeld. Dat is niet alleen bij moslimgezinnen zo, maar ook bijvoorbeeld bij de joodse... ...of bij de gereformeerde, of bij de Indestaanse. Dus uh, jongeren krijgen dat wel allemaal mee. En sommige jongeren gaan dus alleen verliefd worden op bepaalde mensen... ...waarvan zij denken van nou, met die kan ik thuiskomen. Zo van, dat past bij ons gezin, dat past bij mijn levensstijl. Maar dan ja. is de campagne, dan staat er best wel een stevige klus. Want met wie je dan wel of niet mag thuiskomen, wordt in het uh, gezin bepaald. Meestal door, uh, door, de, door de ouders. Of dat wordt dan aangegeven van, nou, wij vinden het belangrijk dat je met die en die thuiskomt. Wat is de bedoeling van de, van de campagne? Ja, met de campagne willen we alle jongeren in Nederland bereiken... Multicultureel Nederland, allochtone en autochtone jongeren tot 30 jaar. Um, en uh, dat kunnen meisjes, uh, jongens zijn, maar ook jonge mannen en jonge vrouwen. En um, het is uh, belangrijk dat jongeren dus uh, bewust worden van een vrije partnerkeuze. Dat ze bewust worden dat vrij kiezen uh, een mensenrecht is. En hoe ze daaraan kunnen werken. Met elkaar, maar ook met een familie. Oké, okay, dus het gaat erom dat je bewust wordt gemaakt... van mm -hmm. dat je als mens altijd zelf mag kiezen op wie je verliefd wil worden. Of met wie je, of met wie je dan mee naar huis wilt nemen. Je zegt, uh, ja, wij leren, wij dat leren het... jongeren eraan, uh, dat ze eraan kunnen werken. Hoe werk je daar dan aan? Ja, het is inderdaad uh, belangrijk uh, dat jongeren weten dat ze een keuze hebben. Dat het een mensenrecht is. ...en dat bepaalde keuzes een gevolg hebben. Dus als jij gaat kiezen buiten uh, ja, de kaders, de wensen, uh, grenzen van je familie... ...heeft dat een gevolg. En ben je daar sterk voor? Nou ja, dat ben je meer dan je denkt. En uh, daar kan je aan werken. Dus het is uh, ook onze doel van deze campagne... ...om empowerment en weerbaarheid te stimuleren onder jongeren. Dat ze durven nee te zeggen... Als ouders met een kandidaat aankomen, dat gebeurt ook nog steeds. Mm -hmm. En dat ze trouw blijven aan hun eigen wensen, grenzen en behoeften. Als het gaat om een partner. Wat me ook wel moeilijk lijkt, omdat je natuurlijk, zeker als je wat jonger bent... Mm -hmm. um, ook heel veel van je eigen wensen ja. zijn ook ingefluisterd... door wat je, wat je ouders tegen je hebben gezegd, toch? Ja, dat klopt. Uh, dat, dat horen we ook van jongeren. Van nou ja, ik zou niet verliefd worden op die persoon. Want dan mag ik toch niet thuiskomen. Dus, dus dan hebben ze al een bepaalde wensenlijst. En uh, dus dat heb je. Maar goed, uh, als je dus uh, jezelf steeds beter leert kennen. door uh, ja, je vrienden of door je opleiding of door levenservaring. dan uh, ga je ook kijken van, wie past bij mij echt. Wie, ja, wie past echt waar kan je, met wie met wat soort mensen kan je echt gelukkig worden? Hey, donderdag ja. was de kick-off. Uh, ja. Wat staat er de komende maanden te gebeuren als we kijken naar de campagne? Ja, nou inderdaad, donderdag uh, hebben we de campagne gelanceerd met de jongerenconferentie. We gaan verder. Uh, we hebben ook een website met informatie over uh, vrije partnerkeuze, onvrije partnerkeuze, huwelijksdwang. Uh, jongeren kunnen test doen. Uh, hoe kies ik mijn partner? Door wie laat ik me beïnvloeden? Verder uh, komen er ook radiospots, banners en posters en flyers op scholen. En we hebben een Your Right to Choose Award. Dat houdt in dat jongeren een column kunnen schrijven, een verhaal... of een poster kunnen ontwerpen of een lid kunnen maken, een rap. En uh, daarmee kunnen ze een prijs winnen. Oké, okay, dus het is, je kan ook je creativiteit een beetje aanwenden om... Te spelen met het onderwerp Vrije Partnerkeuze. Ja. ja, zeker. Waar kunnen mensen naartoe als ze iets meer informatie over Your Right to Choose uh, willen krijgen? Ze kunnen naar Right to choose en dan toe met twee. met een tweetje? oké. Okay. Um, um, daar kunnen ze meer informatie vinden over de campagne, maar ze kunnen ook dus informatie vinden over tips. Uh, en ze kunnen die test doen. Uh, ze kunnen uh, ja, al dat soort leuke dingen kunnen ze doen, maar ook handige uh, tools. Hoe ga je om als bijvoorbeeld jouw vriendin wordt uitgehuwelijkd. Ja, ja. Of je buurmeisje, of je klasgenoot. Dus uh, er is ook informatie voor omstanders. Er is ook informatie voor jonge mannen, bijvoorbeeld uh, autochtone jonge mannen die verliefd worden op een meisje die uit een heel streng. Uh, uit een strenge familie komt. Hoe ga, ga ja, Oké, okay. okay, streng gelovig bijvoorbeeld. Of, uh. hey, wat zou ja. jij, uh, als je het even helemaal voor elkaar mocht boksen. Wat zou jij willen dat er na aanleiding van deze campagne verandert? Is dus dat concreet zou moeten maken? Zo van... Nou, ik uh, zou heel erg blij zijn als uh, we alle soorten jongeren bereiken. En dat jongeren dus. Keuzes maken die echt bij hun passen. En uh, ik zou het ook heel erg uh, ja, belangrijk vinden dat de aandacht aan het thema huwelijksdwang, onvrije partnerkeuze blijft. Niet yeah. alleen rond de zomer, maar het hele jaar door. En dat er ook uh, de dis discussie ook wel zeg maar, constructief is. Dat we niet alleen gaan zeggen van Hé, onvrije partnerkeuze, dat is alleen bij allochtone gezinnen of jongeren. Nee, het komt ook voor bij autochtone gezinnen en dat we dus met elkaar gewoon sterk worden tegen huwelijksdwang en onvrij partnerships. Het is een issue van heel Nederland en alle Nederlandse bewoners, laat maar zeggen. Het raakt iedereen, ja. Het raakt iedereen. Leila, dank dat u even mocht bellen. Oké, okay, jij ook bedankt. Dankjewel. Goeienacht. Oké. Okay, doeg zit je thuis te luisteren of in je auto of ergens anders... en denk je, vrije partnerkeuze. Nou, daar heb ik zelf ook wel het een en ander in meegemaakt. Ik ben wel eens bij een vriendje of een vriendinnetje thuisgekomen... waar ik eigenlijk helemaal niet welkom was... of ik ben wel eens verliefd geworden op iemand... die dan weer niet verliefd op mij kon zijn... of ik ben eigenlijk helemaal niet voor vrije partnerkeuze. Ik wil het allemaal van je horen. Je bent vrij om je verhaal te vertellen hier in Lust. Bel mij 0800 1121 En als je bellen... Uh, te personen vindt of je durft even niet of je hebt geen telefoon bij de hand maar wel internet kan je natuurlijk ook mailen naar lust at bnn.nl .no. cotton candy in april skies people walking hand in hand through the park strawberry color children smiles and nobody Really trying too hard Don't you love how that bait your feel Sunny day. Zelfs als je deze plaat Hartje Winter draait, dan warm je nog op. Sunny Days van Sabrina Stark, Nederlands talent, hier op Radio 1 bij Lust. We hebben het vannacht over vrije partnerkeuze. Aan de lijn, Jeanette En Jeanette, jij, uh, ik heb al iets doorgekregen van je verhaal. Jij hebt eigenlijk een soort nachtmerrieverhaal, want jij was negen jaar in een relatie, ontzettend verliefd. En toen hoorde je dat jouw partner met een andere vrouw moest trouwen. Uh, ja, hallo. Goedemiddag. Goed, uh, Goedemiddag. Ik lijkt ben wel wat zenuwachtig, maar het komt omdat het verhaal best wel voor mij emotioneel is. Ja, ik snap uh, dat. Uh, um, ja, ik was negen jaar, bijna negen jaar met mijn partner. En uh, ik ben zelf van Hindustanse afkomst. En mijn uh, ex-vriend ook. Uh, alleen ik ben hier geboren en hij niet. En dat had al in het begin van onze relatie best wel veel problemen. Uh, gaf wat veel problemen, omdat zijn ouders eigenlijk mij. Te modern vonden. Te modern. te modern. Ja. En wat was er, jullie waren allebei Hindoestaans, jij dan geboren in Nederland. Wat was er zo modern aan jou? Waar, waar... Uh, ik woonde alleen, uh, best wel uh, ja, in Nederland opgegroeid. Mm -hmm. En hij had nog, ja, eigenlijk nog wel de Hindoestaanse cultuur. En uh, ook met name zeg maar voldoen aan de wensen van de ouders. Ja, ja, ja. Maar goed, en... jullie werden toch verliefd. Negen ja. jaar een relatie. En toen Klopt. de bom dat hij met iemand anders moest trouwen. Waar was jij toen je dat hoorde? En hoe hij, ik neem aan dat hij dat tegen je vertelde. Hoe vertelde hij dat? Uh, nou, ik, ja, het is heel anders gegaan. In 2005. Het is in 2007 uitgegaan. Maar in 2005 was hij in Suriname. Toen waren zijn ouders eigenlijk al bezig. met uh, ja, een partner te zoeken in Suriname. En toen belde hij me ook echt uh, op vanuit Suriname. Van nee, ik wil dit niet. En wil je met mij trouwen? En toen heb ik eigenlijk op dat moment nee gezegd. Omdat ik ja, merkte gewoon... Ja, onder welke omstandigheden hij dat aan mij vroeg. Eigenlijk onder druk. Ja, ja, omdat hij niet met iemand anders wilde trouwen met een vreemde ja. vrouw. Die hij niet kende. En toen zei jij dus nee. Uh, ja, op een gegeven moment zei ik dus wel. Ja, toen die eenmaal in Nederland uh, terug was. Uh, van vakantie. En uh, nou ja goed, uh, door omstandigheden, we waren toen bezig wel met een huwelijk um, ja, te plannen, et cetera, maar door omstandigheden is dat niet doorgegaan. En nou ja, we hadden zoiets van ja, we zijn toch heel lang bij elkaar, we, we verschuiven het. En toen is er eigenlijk, uh, ja in 2006, want in 2007 is mijn relatie dus beëindigd, uh, merkte hij dat mijn ex uh, heel erg uh, lusteloos was behoorlijk depressief. Ik wil ja ook niet zeggen dat hij een depressie had, maar... Maar toen waren jullie nog samen en jij merkte dat je toenmalige vriend... Ja. dat hij eigenlijk niet zoveel zin er meer in had en, uh, en vermoeid. Ja. En En het bleek dus eigenlijk dat hij in 2006, in september... heeft hij dus ja gezegd tegen iemand waarvan ik dus niet, uh, niks afwees. Wauw. En hij is toen uiteindelijk ook in juli 2007 getrouwd... en ik heb het pas gehoord, een, een week voor zijn huwelijk, oh. van hem. Wat vreselijk. Hoe vertelt iemand je zoiets? Oh, wat erg. Uh, door de telefoon. Wauw. En dan ook echt gewoon zeggen van... Uh, ja, het ligt niet aan jou, et cetera. En ik heb wel in het begin ook van onze relatie... en eigenlijk de hele tijd al... Uh, steun gezocht binnen de Hindustans gemeenschap... met name met priesters gesproken. Maar achteraf denk ik van... omdat het zo... Um, niet bij iedere Hindustaanse persoon dat bekend is. Dat wil ik ook niet zeggen. Maar dan wordt het een beetje, toch een beetje afgezwakt het probleem. Okay. Omdat, omdat van, je begrip uh, moet hebben voor, voor de, de cultuur. situatie. Ja, ja, ja. Dus er wordt eigenlijk tegen jou gezegd... wanneer je daarover wil praten van... nou ja, goed, het is wat het is. En, uh, en, en ja, deal, deal with it eigenlijk een beetje. Ja, klopt. En ik heb niet uh, daarbuiten gezocht. Geen hulp daarbuiten gezocht. Uh, dus misschien bij, uh, ja, bij een maatschappelijk werkste of uh, ja, een Nederlandse hulpverlening, zeg maar. Mm -hmm. En um, ja, toen achteraf hoorde ik ook van een, uh, een priester die uiteindelijk uh, mij gesproken heeft na het huwelijk, want hij is dus in juli getrouwd. Jeetje, ja. En um, toen gaf hij wel aan, hij ook beroepsgeheim, dat, is, dat hoort uh, ook bij ons zo. Um, en ik moet ook nog even iets zeggen, ik ben zelf geen hindoe, maar ik ben katholiek. Dus dat okay, misschien ook dat een Oké, dat maakt ook wel uit. Maar, je was <laughs> en, weleens, maar even, maar heel even, Jeanette, want ja, uiteindelijk is dus jouw grote liefde met een ander getrouwd. Ja. Het is echt een, uh, vanaf september is dat uh, gebeurd. Ze hebben uiteindelijk ook iets kunnen vinden om hem nog meer onder druk te zetten. En uh, er is ook iemand uh, vanuit zijn omgeving, dus... Uh, in zijn directe omgeving. Die heeft mij eigenlijk ook alles verteld. En de en een van de priesters die uh, zeg maar ja, aanwezig was bij het huwelijk, die gaf ook aan van om, omdat ja uh, een beroepsgeheim heeft. Hij heeft een beroepsgeheim, maar um, ja, hij had zoiets van ja, ik wil het je toch vertellen om, an, omdat je dan anders zonder. Uh, Zodat je het een plek kon geven allemaal. Ja, precies, omdat ik dan zonder antwoorden zou zitten en ja. terwijl het eigenlijk niet mag. En toen zei hij, van, het is, een, het is geen love marriage geweest. Oké, okay. en toen werd, geregeld toen werd het duidelijk voor jou. Nu ja. zijn er mensen aan het luisteren, Jeanette, die in een soortgelijke situatie zitten. Mensen die misschien wel worden uitgehuwelijkd... of uh, mannen of vrouwen die verliefd zijn op iemand die wordt uitgehuwelijkd. Jij hebt het meegemaakt. Heb jij iets van, um, nou ja, advies wil ik het niet noemen... maar heb jij iets wat je wilt delen speciaal met die mensen... die misschien wel in dezelfde positie zitten als jij... Oh, dat vind ik echt heel moeilijk. Ja, ik, ik, ik heb zelfs iets van. Um, ja, niet, misschien niet zozeer hulp gaan vinden binnen de, binnen de gemeenschap zelf. Maar dat is misschien mijn persoonlijke mening. Mm -hmm, mm -hmm. En, um, maar je moet ermee naar buiten trekken. <laughs> je mag niet zijn. Je mag niet zijn, tuurlijk. Um, in het begin had ik wel van. de... In het begin van de relatie, sorry, ik ben een beetje zenuwachtig, maar. Het gaat hartstikke um, goed, hoor. Had ik wel zoiets van kappen hiermee. Want dit werkt gewoon niet. Ja, en heb jij 9 achteraf, jaar... heb je achteraf oh, spijt dat je zo lang in die relatie bent geweest... terwijl je wist dat dit misschien een ding zou zijn? Nou, hij was echt een topfan. En um, ja, um, ja, echt een hele lieve man. Um, ja, want zou ik ook niet negen jaar met hem zijn geweest. Mm -hmm. En ik had, ik had zelfs iets van, ja, de relatie is goed tussen ons tweetjes... Dus uh, ja, stik komt maar wel met goed. die familie. Ja, ja. Het komt wel goed. Ja. Maar dat is het dus niet. Uh, het komt eigenlijk niet uh, goed. En vooral als ook uh, ouders uh, ja, te veel bemoeien met een relatie. Ja, dan wordt het en, ingewikkeld. En wat ik, ook, uh, nie, wat ik ook al eens verkeerd heb gedaan... is uh, op een gegeven moment heb ik ook... Um, want zijn moeder die zei ook op een gegeven moment van hij moet meer thuis zijn. Of hij moet meer uh, dit gaan doen met ons en dat gaan doen. En ik heb hem ook, uh, om, om maar de vrede te bewaren, heb ik ook hem uh, in haar richting gestuurd. Oké, okay, dus, uh, maar, maar, maar misschien is dat wat. Maar misschien is dat wat, net Dus dat jij zegt van op een gegeven moment ben je toch een beetje op je tenen gaan lopen voor die schoonfamilie ja. En dat had je misschien niet moeten doen. Nee, nou, ik ga nee. meteen even het moment grijpen om... Uh, Jouw verhaal, nou, de de luisteraars iedereen heeft mee mogen luisteren, zijn er mensen die willen reageren op Jeanette's verhaal? Misschien vanuit een herkenning. of misschien vanuit een soort uh, nieuwsgierigheid, een vraag. Je kan gewoon bellen hè? naar mij 0800 1121, 0800 1121. Mailen mag ook naar lust@bnm.nl. Jeanette, super fijn dat je gebeld hebt en blijf lekker luisteren, ik want ik we gaan het er uh, nog over hebben. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat de persoon waar het om gaat, hij is degene of zij is degene die uiteindelijk die keuze kan maken. De partner kan meestal nooit kiezen voor die persoon. Dat heb ik wel gemerkt. Dat heb je geleerd, dus als, ja. Ja, dus als mijn ex niet, uh, ja, hij was dus niet sterk genoeg. En als hij sterk, wel sterk genoeg was geweest, want dat hoorde ik net ook uh, die mevrouw zeggen, Leila, geloof ik. Ja. En als hij wel voor me had gekozen, was dit eigenlijk ook niet gebeurd. Maar ik had zelf geen invloed erop gehad. Oké. Okay. Nee. Jeannette, ik gooi dat ook nog steeds even de eter in. Um, bij wie ligt uh, de mogelijkheid om uh, uit, uit zo'n situatie te breken? Ik wil het heel graag van je horen. 0800 1121. Jeanette, dank voor het bellen. Ik ga plaatje draaien. En daarna ga ik bellen met onze seksologe Wil Berghuis... om nog iets meer duidelijkheid te krijgen over het onderwerp. Maar eerst schattige kleine kikkertjes van Bel en Sebastian. Ben ik anders dan de rest? Voelt ze zich onzeker. Hoe red ik mijn relatie? Waarom komt hij niet klaar? Wil ze wel met me trouwen? Zit ik nu in een slur? Wil, weet het. In lust praat ik met je over vrije partnerkeuze. En als je dan anno 2011 in Nederland woont, dan ben je geneigd te denken van, nou ja, wij hebben hier alle vrijheid van de wereld. Maar hoe waar is dat? Vannacht praat ik erover onder andere met onze huissexologe Wil Berghuis. Wil, goedenacht. Goedenacht. Wil, wat voor voorbeelden kom jij in je kliniek tegen, in je praktijk, mm -hmm. uh, van niet vrije partnerkeuze? Ja, dat, dat uh, nou, niet zo heel erg vaak, maar helaas nog wel eens een aantal keren dat, uh, dat mensen toch uh, vanuit uh, hun uh, meestal religieuze achtergrond toch min of meer gedwongen worden om. Uh partner te kiezen uit een bepaalde groep. Mm -hmm. Dus dat is niet helemaal echt, echt gedwongen, maar je zit wel, wel vast aan een, uh, ja, een bepaalde keuzemogelijkheid uh, binnen een bepaalde groep mensen. Dus um, dat merk je wel dat daar wel een druk op ligt. Een, een sociale druk vanuit uh, de groep waarvan uit mensen vandaan komen. En dat kan te maken hebben met religie of cultuur. Religie en cultuur, ja. ja. En ja. Um, jij komt uh, gevallen tegen in jouw, uh, in jouw praktijk. Wat, wat, wat komt er dan bij jou aan als, uh, als we het hebben over dit onderwerp. Wat voor problemen belanden ja. er op de bank? Nou, ik, uh, het meest extreme voorbeeld wat ik, uh, wat ik kan noemen is uh, vanuit religie was dit uh, dan een meisje die, um, die uitgehuwelijk is en um, ja, daardoor gedwongen dat huwelijk ingegaan is en uh, gedwongen een relatie aan moest gaan uh, met iemand die niet uh, ja, van haar keuze was. En uh, dat heeft zich vertaald in, uh, in seksuele problematiek. Dus uh, zij, uh, zij klapte dicht, als het ware, haar lichaam klapte dicht. En mm. dat vertaalt zich dan in, in vaginistische klachten in dit geval. En voor, voor mensen die geen idee hebben, wat, wat is vaginisme? Uh, vaginisme is een, uh, uh, een klacht waarbij uh, het onmogelijk is om uh, vaginaal te penetreren. Dus of met een penis of met een uh, vinger of wat voor voorwerp. Dan nou ook, kom je niet naar binnen. Omdat uh, die vrouwen aanspannen, hun bekkenbodemspier zo aanspannen. Uh, omdat ze bang zijn. Maar en, dat is een onbewust uh, iets, toch? Ja. Ja. ja. En die, die dame die kwam uh, bij jou uh, de praktijk in met, met vaginistische klachten. Ja. Was het haar duidelijk waarom dat, uh, waarom dat werkte? Of is dat iets waar je dan gaandeweg, als je met, uh, met zo iemand praat, erachter komt dat ze eigenlijk in een huwelijk zit waar ze helemaal niet in wil zitten? Ja, precies. Dat, dat was het dus ook. Bij haar was het helemaal ze had zoiets van, ja, dit, dit is losstaan van mijn situatie. Ik ben heel ongelukkig. Ik zit in een huwelijk waar ik niet voor gekozen heb. Ik ben gedwongen, meer of meer, door mijn uh, familie. En um, nou, dan ga je zo praten. En er kwam er heel veel emotie los, heel veel verdriet, heel veel boosheid ook naar haar ouders. Mm. En uh, ik zei, ja, eigenlijk is dit uh, een klacht hè? voortvloeiend uit jouw uh, negatieve emoties. En uh, jouw lichaam zegt als het ware: van nou, hij komt er niet in, ik wil hem niet. Letterlijk, dus, uh, heel letterlijk. Ja, letterlijk, ja. Ja, ja, dat, dat was zo, voor haar zo'n openbaring om, om dat zo uh, te horen. Ze dus, zegt, ja. ja, eigenlijk doet mijn lichaam het heel goed. Terwijl zij ja, uh, vanuit ook die cultuur meegekregen had: van ja, de deugd is niet aan jou. En uh, je bent niet helemaal goed, je moet maar eens naar de dokter en je moet je maar eens laten opereren of wat dan ook. Maar ze hadden ook niet dat verband gelegd tussen haar. Uh, ja moeilijke situatie en haar uh, lichamelijke klachten, maar dat was er wel degelijk. Ja, het landt natuurlijk toch in je seksleven. Ja, heel natuurlijk. vaak toch, als er dingen ja. fout zitten tussen jou en je partner, dan is ja. de plek waarop je dat ontdekt heel vaak toch het seksleven. Die seksualiteit. Jij ja, zegt altijd, de seks ligt niet, hè? Dat is een soort spiegel van je ziel en een spiegel van je relatie. Dus als daar dingen niet goed lopen, dan merk je dat in je seksualiteit. Hm. En eigenlijk was dit een hele functionele klacht. Zo van, ja, hij komt er niet in. Ik wil niet vliegen met deze man. Dus haar lichaam gaf eigenlijk heel goed aan van, uh, gaat het gaat niet gebeuren. Nee. Maar goed, dit is, dit is dan een extreem voorbeeld van hoe een, uh, ja, een gedwongen partnerkeuze kan leiden tot, uh, tot echt seksuele problemen. En, en iets minder extreem, iets, iets kleiner, iets genuanceerder. Kom je dat ook tegen? Ja, dat kom ik ook wel tegen. Ook, gelukkig ook niet zo heel erg vaak. Want uh, wij leven in een land waar de meeste mensen gelukkig toch wel uh, zelf hun partner kiezen op basis van, uh, van liefde. Uh, maar er zijn ook nog wel, wel mensen die uh, ja, vanuit of religie of cultuur of gewoonte hè, uh, trouwen met iemand ja, of een relatie aangaan met iemand waarvan ze eigenlijk zeggen van nou uh, ja, daar voel ik niet zo heel erg veel voor. Ja en dan komt dat op een gegeven moment, uh, kan dat natuurlijk ook uh, tot problemen leiden, relatieproblemen bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè, of... Uh, Verminderd verlangen. Ja, ik heb niet zo'n zin om te vrijen met, uh, met deze meneer of mevrouw. Nee, dus, omdat uh, het eigenlijk niet helemaal je keuze is. We hebben het vooral nee. over vrouwen nu. Maar zijn er ook situaties uh, voor jou bekend. Waar, waar mannen last hebben van dingen. omdat zij niet de juiste partner hebben mogen kiezen? Ja, ja dat kan natuurlijk voor mannen hetzelfde uh, zijn. Hè? Dat je erachter komt na verloop van tijd van. Ja, dit werkt gewoon niet. De liefde is er niet, die is er nooit geweest. En ik ben min of meer voor het blok gezet en um, ik heb uh, een, een partner uh, niet zelf kunnen kiezen. En um, ja, dan kun je na een tijdje erachter komen van nou, dit, uh, ja, dit, dit gaat me zo tegenstaan, dit vind ik zo erg... Dat je uh, ja, daardoor problemen krijgt in je relatie. En qua seks, bij mannen, zijn dat bijvoorbeeld erectieproblemen? Moet ik daar aan denken? Of ik aan ja, daar... bijvoorbeeld. Ja, het hangt er een beetje vanaf. Hè. Als mannen merken van ja, ik heb helemaal geen gevoel meer voor deze vrouw. Dan, uh, dan kan er vaak een verliefdheid op een, op een vrouw waarbij ze dat gevoel wel. Hè. Vaak komen mensen ook ergens achter op het moment dat ze iets uh, wat, altijd, wat er niet was, wat ze nooit zo gemist hebben, toch uh, ineens uh, mee ervaren. ja. En dan merken van, hé, hey, maar, maar zo heb ik het met mijn eigen partner nooit gehad. En uh, dat mis ik heel erg en dat vind ik heel erg. Ja, dus we krijgen dan gevoelens bijvoorbeeld voor een ander. Ja, ja, ja, dus, ja. Dat kan ook. Heb jij iets ja. van een gouden tip of een advies voor mij? Uh, de komende paar uur gaan we het dus hebben over vrije partnerkeuze in uh -huh. Nederland. Verschillende groepen mensen, verschillende soorten keuzes, verschillende soorten beperkingen. Wat moet ik in het achterhoofd houden wil om dit uh, onderwerp goed te tackelen? Nou, ik denk dat je, als je mensen aan de telefoon hebt, die, want ik verwacht toch wel veel reacties hoor, dat er toch nog wel veel gebeurt. Ondanks dat er in Nederland het recht is om te trouwen en een gezin te stichten met wie dan ook in Nederland, dat dat nog niet altijd gebeurt. Dat je goed in de gaten moet houden van, het hoeft niet altijd een probleem te zijn. Nee? Want de start, nee, nee. De start van een relatie is natuurlijk voor ons, hè, uh, romantische uh, mensen, uh, dat we het liefde hebben vanuit liefde. Maar het kan ook zo zijn dat die liefde later ontstaat. Nee, dus het hoeft niet per definitie zo te zijn dat als je niet zelf je partner mag kiezen, dat dat ook per definitie slecht is. Oké, okay, wauw, nou dat is wel zo moet ik eerlijk zeggen, en dat, dat ligt dan uit ongetwijfeld aan mijn pakketje. Zo had ik het nog niet bekeken direct. Ja. Nee, want ik heb ook wel eens ergens een onderzoek gelezen dat uiteindelijk van de gearrangeerde huwelijken... Hè, uh, in, in Nederland gaan één op de drie huwelijken gaan stuk. Dat is best veel. Mm -hmm. En van de gearrangeerde huwelijken is dat, ligt dat percentage, hoeveel dat is, dat weet ik zo even niet, maar veel lager. Ah. En, en qua geluk hè, dat dat ook eigenlijk nog wel heel erg meevalt. Dus in sommige gevallen kunnen er ook hele mooie dingen ontstaan. Kun je echt naar elkaar toegroeien. Ja, die gevallen zie ik natuurlijk niet in mijn praktijk. Want nee. ja, als het goed gaat met mensen, komen ze niet bij mij, jammer nee. genoeg. Maar... Nee, maar daar is, uh, daar is dan ja. deze show voor. Even meteen het moment pakken. Ben jij nou zo'n voorbeeld van iemand die uh, niet zijn eigen partner kon kiezen... maar ontzettend gelukkig daarna is geworden... en ontzettend uh, goed in dat huwelijk is kunnen, heeft kunnen blijven functioneren? Bel mij dan 0800 1121. En als jij een hele andere ervaring hebt... Met uh, het niet kunnen kiezen van je eigen partner. wil ik dat graag ook horen. 0800 1121. Dankjewel, Wil. En ik bel je straks nog even terug met een luisteraarsvraag. Oké, okay, graag gedaan. Tot zo. BNN presenteert de luisterfilm Mama Tandori. Naar de bestseller van Ernest van der Kwast. Of of een rat in Delhi. Ontroerend. Als ik als jongetje maar in Bombay gebleven. Meeslepend. Het ruikt naar de keuken van mijn moeder. Rode pepers, garamassa. Mama Tandori. Maandagavond, half negen, radio 1. Het nieuws van alle kanten. En zo zijn we toch zomaar beland aan het einde van het eerste uur van Lust. Na het nieuws ben ik weer bij je terug. Dan wil ik graag met je doorpraten over vrije partnerkeuze. Hoe vrij ben je om te kiezen met wie je je leven en je lakens deelt? Ik wil het van je horen. 0800-1121. Ik ga in het volgende uur bellen met een, uh, iemand die ons kan vertellen... hoe dat in de geschiedenis heeft gewerkt. En ik ga bellen met Dominique Prins die mij gaat vertellen hoe het onder de autochtone Nederlanders gaat. Want daar is ook nog veel over te zeggen. Blijf bij me en bel me 0800 1121. Mail me ook naar lust.bnn.nl. En...